7 uur. Renate Kok met het NOS Nationaal. Palestijnse militanten hebben vanuit de Gazastrook zeker 150 raketten op het zuiden van Israël afgevuurd. Daarbij is één vrouw zwaar gewond geraakt. De Israëlische luchtmacht voerde daarna aanvallen uit op raketinstallaties van Hamas in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens de autoriteiten in Gaza twee doden gevallen, onder wie een baby van 14 maanden. De zwangere moeder van het kind zou zwaar gewond zijn geraakt. De aanvallen volgen op het geweld van gisteren. Toen kwamen vier Palestijnen om het leven.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 In de Lutte in Overijssel is afgelopen nacht een ooievaarsnest beschoten. Het mannetje heeft het niet overleefd. Het ooievaarsvrouwtje werd niet geraakt... maar hun jongen zullen het waarschijnlijk ook niet overleven... omdat het vrouwtje er niet in haar eentje voor kan zorgen... zegt de vogelwerkgroep Losser. De politie vermoedt dat er met een jachtgeweer is geschoten. Volgens getuigen gebeurde dat vanuit een auto. Het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien. Neemt de wind ook iets af. Komende nacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen fros, middags weer buien, het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, lege.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 Op 15 augustus 1945 werd in kamp Bandoen op Java pas een kleine week later bekendgemaakt. Mijn oud-oom Jan verbleef er al anderhalf jaar na een even lange periode te hebben doorgebracht in kamp Adek in Batavia. De Nederlandse kampvertegenwoordiger Herman van Karnebeek liet de meer dan 10.000 geïnterneerden weten dat de oorlog was afgelopen. Voedsel en humanitaire hulp waren onderweg. En zo spoedig mogelijk zou er een begin worden gemaakt met de gezinshereniging. De capitulatie was zoveel sneller gekomen dan verwacht. De geallieerde troepen hadden Java nog niet bereikt. En tot het zover was, zouden de verslagen Japanse soldaten garant staan voor de veiligheid van de geïnterneerden. Onder geen beding mocht het kamp worden verlaten. Op het moment dat Van Karnebeek het woord nam... wist mijn oud-oom Jan al van de Japanse overgave. Door een wonderlijke speling van het lot... waarop hij zijn hele leven een abonnement leek te hebben... beschikte zijn barak, die hij deelde met negen andere mannen... over een heel klein radiootje. Listig weggewerkt in een levensmiddelenblik schreef hij 35 jaar later in zijn memoires. Hoe ze aan het radiootje waren gekomen, hoe het apparaat eruit zag, vermeldt hij niet. En ook niet van waaruit de vaak nauwelijks verstaanbare berichten werden uitgezonden. Maar hoe het ook zij, via dat radiootje had Jan vanaf het voorjaar van 1944 de ontwikkelingen op het oorlogstoneel kunnen volgen, liggend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 voorraad voor ik weet niet hoeveel mensen. Mm. Ook voor Duitsers? Ja, ook voor Duitsers, want ik weet nog dat er schepen aan de loswal... werden geladen met elma graan met tarwe en roggen... en die gingen op transport naar Duitsland. Maar die onderduikers waanden zich lang veilig... Is... totdat de Duitsers ja. toch ja. zoveel arbeiders nodig hadden ja. aan het eind van de oorlog... Ja. Oh. dat er een razia kwam ja. onder leiding van Hans Rauter ja. in de herfst van 1944. Die heeft u ook meegemaakt? Ja, nou...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 weg Naar hun plekken vooraan op de dam. En een van de mensen die ze een elfo onderweg tegen zouden Zijn kunnen komen. Als ze opletten. De koning en hare Majesteit, de Koningin. Zijn behalve de ceremoniemeester die we net hoorden. ook um, Roy de Ruiter. Hij werd afgelopen augustus geriddigd. Ridder in de militaire Willemsorde. En hij was niet de eerste.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 Gebogen hebben voor de krans, lopen koning en koningin nu weer terug. En dan zal zo de twee minuten stilte ingaan, en die wordt dan afgesloten door het Wilhelmus.